Jullie vendreeg met het NOS-journaal. In Berlijn heeft de politie twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze zouden chemicaliën hebben gekocht voor het maken van een bom. De twee verdachten zijn een 24-jarige Libanees en een 28-jarige man uit de Gazastrook. De politie heeft de woningen van de twee en een pand van een islamitische culturele vereniging doorzocht. De twee verdachten werden al een tijd in de gaten gehouden. Onderzoek van de Duitse politie moet uitwijzen hoe serieus die dreiging was en wat de mogelijke doelwitten van de verdachten waren. Tienduizenden amateurvoetballers mogen dit weekend officieel niet spelen. De KNVB zegt dat tussen de 40.000 en 50.000 spelerspassen zijn verlopen. Die passen werden vijf jaar geleden afgegeven, maar veel voetballers hebben verzuimd een nieuwe aan te vragen. De bond heeft de clubs vorig jaar aangeraden hun leden te wijzen op vernieuwing van de pas. Zo'n 90% van de amateurvoetballers heeft de moeite genomen. De anderen mogen dit weekend volgens de regels niet aan de nieuwe competitie beginnen. Als het aan het Nederlandse bedrijfsleven ligt, moet Amsterdam kandidaatstad worden voor de Olympische Spelen in 2028. Dat staat in een rapport van adviesbureau Deloitte en een instituut voor ruimtelijke ordening. In het rapport staat dat Amsterdam de meeste kans heeft om het bid binnen te halen. Rotterdam is ook in de race, maar bedrijven zouden minder bereid zijn om in die stad te investeren. Het golftoernooi KLM Open in Hilversum is alleen nog bereikbaar per openbaar vervoer. Door de regen van de afgelopen dagen zijn de parkeerplaatsen onbruikbaar geworden. De Hilversumse golfclub heeft weilanden als parkeerplaatsen en die zijn te drassig geworden om auto's op te zetten. Het KLM Open is het grootste golfevenement van Nederland. Er worden de komende vier dagen tussen de 45.000 en 50.000 mensen verwacht. De organisatie laat pendelbussen rijden tussen het golfterrein en het station Hilversum Sportpark. Het weer bewolkt met af en toe buien. Het wordt 17 tot 18 graden en er staat een stevige zuidwestelijke wind. Mooier ook bewolkt, wat regen, maar met 19 tot 23 graden ook wat warmer. Dit was het NOS. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een korte file op de A9 richting Alkmaar. Daar staat twee kilometer voorknopend rond Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon, Zee. Zandvoort. De zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Did I know her body? Ford. En Zomerheers.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 free Go!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 Più che può, più che può, afferra questo istante, stringi che può, più che può, non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione There's pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't freeze your soul. Cause there's nothing left around you, and there's no place left to go.